Partijvoorzitter Helene Wening zegt dat het partijbestuur heeft besloten... Dibi toe te laten na raadpleging van veel groepen en leden binnen GroenLinks. Volgens haar heeft de sterke roep om democratie binnen GroenLinks... de doorslag gegeven. De spanning rond Dibi liep vandaag hoog op. Dibi bleef vanmiddag op het laatste moment weg van een tv-optreden... omdat hij onmiddellijk op het partijbureau in Utrecht moest komen. Daarop twitterde Jolande Sap dat ze uitzag naar een referendum... Ook partijprominenten als Femke Halsema en Ineke van Gent... spraken op Twitter schande van de gang van zaken. In Nieuwsuur zei Dibi vanavond dat hij blij was met de steun van Halsema... maar dat hij zich drie weken alleen heeft voelen staan tegenover het partijapparaat. Henk Bleker wil niet voor het CDA in de Tweede Kamer. Hij wilde de lijsttrekker worden, maar vandaag bleek dat hij maar 7,3% van de stemmen heeft gekregen. Fractievoorzitter van Haarsma Buma won in de eerste ronde met 51% procent van de stemmen. Mona Keizer werd tweede met 26%. Procent. Bleker zegt dat hij zich gaat bezinnen op de vraag wat hij na de verkiezingen gaat doen.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 Het aandeel opende de beursdag in New York met een prijs van ruim 42 dollar. Al snel daalde de koers om de rest van de dag licht boven de introductieprijs te schommelen. Wall Street sloot in navolging van de Europese beurzen met een licht verlies.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 Volgens Fitch vertrekken de Grieken waarschijnlijk uit de eurozone als er bij de verkiezingen over een maand geen regering komt die zich houdt aan de afspraken die met de EU en het IMF zijn gemaakt. De nieuwe Franse president Hollande heeft voor het eerst gesproken met zijn Amerikaanse collega Obama. Hollande, die deze week aantrad, herhaalde in Washington dat alle Franse strijdkrachten nog dit jaar uit Afghanistan vertrekken. Dat was een van zijn beloften in de Franse verkiezingsstrijd. Hollande beloofde Obama wel om de NAVO-missie in Afghanistan op andere manieren te steunen, maar hij zei er niet bij hoe. Over de eurocrisis waren de twee presidenten het voor een groot deel eens, zeiden ze na afloop. Obama schaarde zich achter Hollande's standpunt dat Europa oog moet houden voor economische groei en niet te veel moet bezuinigen.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 De Belgische politie is naar hem op zoek en heeft een opsporingsbericht over Tripols verspreid. De Nederlandse politie werkt mee aan het onderzoek en kan niets over de zaak zeggen. De 52-jarige Tripols komt uit een bekende advocatenfamilie uit Maastricht. In het Syrische Aleppo hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen het bewind van president Assad. Het was een van de grootste demonstraties in Aleppo... sinds het begin van de opstand in Syrië 15 maanden geleden. Veiligheidstroepen maakten met traangas en geweervuur... een eind aan de demonstraties. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook in andere Syrische steden werd vandaag gedemonstreerd. In de hoofdstad Damascus zijn zeker twee demonstranten doodgeschoten. Vijf demonstranten raakten gewond. Het weer, vannacht wolkenvelden en opklaringen, morgen wisselend bewolkt, in de middag plaatselijk een bui en de temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee tot plaatselijk 22 graden in het oosten. Zondag nog iets warmer, er is dan meer bewolking en verspreid over het land komen regen- en onweersbuien voor. De dagen daarna neemt de kans op neerslag af. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A12 Den Haag richting Utrecht. Er is bij knooppunt Lunette een omleiding ingesteld door wegwerkzaamheden. Verkeer richting Arnhem volgt Amersfoort, de A27, A28, A1, A30. Verkeer vanuit Amsterdam, Den Haag richting Arnhem volgt Den Bosch, A2, A15, A50. En dan de A12 richting Utrecht Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen. Daar staat twee kilometer door al die omleidingen. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ten slotte bij knooppunt Kle Kleinpolderplein. Daar is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Een idee over vooroplopen. De Briklanden. Brazilië.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Een jong talent in de kamer, ja, dat vinden ze prachtig, tof. Maar als hij dan de lijsttrekker naar de kroon gaat steken, dan gooien ze toch mooi de deur weer dicht. Bam. Welkom bij het oog. Er is geen crisis bij GroenLinks, liet het partijbestuur vanavond weten. En er bestaat natuurlijk geen betere manier om de pers meteen in beweging te krijgen. Mark Servan is hier, hij treedt zo meteen op als GroenLinks-watcher. En Elspeth Esty is er ook, want zij is onze CDA-volger... want het CDA heeft de ledenraadpleging reeds achter de rug. En die hebben dus ook een nieuwe lijsttrekker. Na de Nederlandse schadevergoeding aan het Indonesisch dorp Rawagade... dient de nieuwe kwestie zich reeds aan, Sulawesi... want er waren meer Nederlandse oorlogsmisdaden. Correspondent Michel Maas bezocht de plaatsen delict. Bestaat er een alternatief voor geld? Een vraag die door het hoofd spookt van vele Grieken. En niet alleen Grieken. Een project voor een alternatief ruilmiddel begint morgen. Betaal lokaal heet dat. Maar hoe werkt dat? Betalen met de CIMEC, de Noppes of gewoon met de grimlach? Dat hoort u zometeen. En om 5 voor 12 na Heidi de Beidelrat en Paul de Octopus... hebben we een nieuw orakel, een varken uit Kiev. Maar eerst het voornaamste nieuws van... Vrijdag, 18 mei. Er komt een referendum en er zijn twee deelnemers... Jolande Sap en Tovik Dibi. Onder druk van partijprominenten heeft GroenLinks besloten... dat Tovik Dibi gewoon kandidaat-lijsttrekker is. Eerder op de dag zag het er slecht voor hem uit. Dat bleek toen Dibi zich afmeldde voor het tv-programma De Halve Maan... na een telefoontje van de partij... Die heeft hem in dat uh, telefoongesprek uh, uh, gezegd dat ze geen referendum willen. De leden mogen niet gaan stemmen en er wordt maar één kandidaat naar voren geschoven. En toen seipelde steeds meer berichten door dat de kandidatencommissie alleen Jolande Sap wilde voordragen. Maar officieel deed GroenLinks geen mededelingen. We zijn volop bezig in de procedure. We horen nog allerlei mensen vandaag en morgen. Dus we kunnen niet op de zaken vooruit lopen. Maar dat was onhoudbaar. Dat zag toch ook het partijbestuur wel. Dit is natuurlijk een grote roep om democratie. En uh, de leden hebben ook aangegeven van wij willen heel graag wat te kiezen hebben. Het GroenLinks-bestuur negeerde daarmee het advies van de kandidatencommissie. Die vertelde zojuist in Nieuwsuur dat hij na wekenlang getouwtrek gisteren hoorde dat de partij hem niet moest als kandidaatleider. Gisteren kreeg ik die klap van de kandidatencommissie. Gisteren was er gewoon een besluit, je wordt het niet jongen. Maar daar legde Dibi zich niet bij neer. Ook niet toen werd gedreigd dat hij niet meer terug zou mogen keren in de Tweede Kamer. Ik ga niet toelaten dat een aantal mensen met prehistorische opvattingen over democratie... dat die de waarde van GroenLinks verkwanselen. Wat eensgezinder ging het eraan toe bij het CDA. Daar waren eigenlijk twee winnaars van de lijsttrekkersverkiezingen. Een absolute winnaar en een morele winnaar. Mona kwam, Mona zag en ze won de harten van alle Nederlanders. Ja, maar nu ging het juist om de stemmen van de CDA-leden. En daarvan kreeg Siebrand Buma er meer. Ik ben overdonderd door deze uitslag. De verliezers van de lijsttrekkersverkiezing... nemen hun nederlaag allemaal anders op. Mona Keizer blijft strijdbaar en wil in de Kamer. Ik ben uh, bereid om bij te dragen aan de campagne. Dus als hij daarvoor belt, uh, prima. Henk Bleker had er vooral de pest over in. Dus ik heb wel even een half uurtje zo rond het huis gewandeld... van. Uh, maar daarna kwam de Groningse nuchterheid. Ik ben net een golden retriever die in het water springt. Ik spring erin, ik ben nat. Ik kom eruit, ik schud een paar keer. En, en ik heb de kop weer in de lucht. En ik kijk van wat gaan we nu weer doen. Maar wat dat is, dat weet Bleker nog niet. Maar één ding is wel zeker: hij verlaat de landelijke politiek. Facebook is naar de beurs. Het is in één klap 104 miljard dollar waard. Het is niet veel meer dan een stel ja, computerservers aan elkaar gekoppeld en toch is dit bedrijf vanaf vandaag meer waard dan Amerikaanse iconen zoals McDonald's, Coca-Cola en Nike bij elkaar opgeteld. En dat Facebook zoveel waard is, dat komt omdat iedereen erbij wil horen. From Wall Street standpoint it's really really expensive, but no one on Wall Street wants to be left out. Ook bedrijven kunnen niet meer om Facebook heen omdat je de advertenties kan plaatsen. Maar vooral ook omdat mensen hun hele persoonlijke leven achterlaten op die pagina's. En dat helpt natuurlijk als je gericht wilt adverteren. Om nog meer te verdienen moeten de advertenties beter opvallen. Leuk voor de adverteerder, maar niet voor de gebruiker. Dat kan betekenen dat de advertenties op andere plaatsen weergegeven gaan worden. Wat dus ten koste kan gaan van het gebruiksgemak dat we als gebruiker nu ervaren. Tot slot nog even terug naar de komende strijd tussen Jolande Sap en Tovik Dibi. Die laatste heeft zijn strijdlied al klaar. Een primeur van de wereld door. Bam bam boing boing, sappie en Dibi, Dibi sappie, sappie eruit. Dibi de leider, sappie en trappie. Maar Dibi Dibi, bam bam bam bie. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De kranten van morgen zijn alvast ingekeken door Jurij Obinitsky. Veel militairen kruipen voor baanbehoud, kopt de Telegraaf. Sinds bekend is dat de krijgsmacht 6000 medewerkers ontslaat, is een leger vol ideale schoonzonen ontstaan. Het ziekteverzuim is gedaald en de animo om bij een kritisch medezeggenschapsorgaan te gaan werken is nihil. Dat schrijft de inspecteur-generaal der krijgsmacht in zijn jaarverslag. Militairen stellen zich op als het braafste jongetje van de klas. Er bestaat angst om op welke wijze dan ook op te vallen... of om lastig gevonden te worden, schrijft de inspecteur. Hij maakt zich er zorgen over dat juist in deze moeilijke tijd... het gevoel van sociale veiligheid is verdwenen. Na 55 jaar heeft de hervormde kerk in het Zeeuwse dorp Kattendijken... weer een eigen predikant. De vorige vertrok in 1957. Volgens Nederlands Dagblad staat de 31-jarige predikante Eline Baggerman... Zondag voor het eerst voor zo'n 40 kerkgangers in Kattendijken. De afgelopen decennia moesten de kerken doen... met gast- en emerituspredikanten die bijsprongen. Maar nu hebben we als kerkenraad besloten te investeren... in een eigen predikant. En met Eline hebben we onze kans gegrepen, zegt de raad. Nabestaanden van orgaandonoren en ontvangers van organen zoeken elkaar op. De wet beschermt hun identiteit. Maar op eigen initiatief of via de stichting Dona Dona... proberen ze elkaar toch te vinden... Volgens de Volkskrant is het in het afgelopen jaar tot een handjevol ontmoetingen gekomen. Binnenkort zendt BNN een van die ontmoetingen uit. Volgens Dona Dona hebben zulke uitzendingen in de VS geleid... tot een golf van nieuwe orgaandonoren. De organisatie hoopt dat de Nederlandse Transplantatiestichting... in de toekomst wil meewerken aan het tot stand brengen van ontmoetingen. Omdat veel getransplanteerden willen weten... aan wie ze hun leven hebben te danken. Gerard Reven had een jeugdliefde die een ander verkoos. In 1940 schreef hij als 16-jarige gedichten aan een meisje... om haar vriendje onderuit te halen. Dat blijkt uit manuscripten... die volgende week in Haarlem worden geveild. Volgens Trouw was hij verliefd op Beb Scholte. Haar vriendje, Jan de Bruin, kreeg het flink te verduren. In het gedicht Jaloerse Kritiek schrijft Gerard aan Beb... Al haat ik hem als nooit een mens tevoren. Ik weet ik ben door jou niet uitverkoren. Reven maakt zijn liefdesrivaal uit voor erg dom... en diens humor voor plomp en banaal. Het gedicht, een brief en een exemplaar van Revens boek Terugkeer... moeten 20.000 euro opbrengen. De Volkskrant vraagt zich af of het tijd is voor de doorbraak van zonnepanelen. Doordat de kosten enorm zijn gedaald, zijn panelen rendabel geworden... En er komt een subsidie van zo'n 12 Ze worden populairder en de Volkskrant geeft tips... waarop je moet letten bij het aanschaffen van een zonnepaneel. Kijk bijvoorbeeld naar de garantie. Ga voor zeker 10 jaar productgarantie... voor het geval er losse draadjes aan je paneel zitten. Maar je kunt ook wachten, want de panelen zullen goedkoper worden. Een onderzoeksbureau verwacht een halvering van de prijs over 6 jaar. Maar dan moet je dus wel 6 jaar wachten... voordat je kunt besparen op je energierekening.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 Street van de Kings uit 1966. En deze maand werd bekend dat Ray Davies weer gaat optreden. Hij wordt over een maand 68 jaar en hij gaat in het najaar weer op tournee. We gaan het maar eens hebben over de politiek. Elspeth Etty, welkom. Uh, u bent onze CDA-watcher en in het dagelijks leven publiciste. Mark Servan is uh, politieke columnist van NRC Handelsblad en uh, heeft vandaag de zware taak om uh, GroenLinks voor ons uh, te volgen. Ja, Mark, om maar meteen met jou te beginnen. Wat een gedoe was dat vandaag. Wat was er nou weer gebeurd? Ja, we zijn gewend dat al die partijen tegenwoordig... heel uh, glad georganiseerde leiderschapsverkiezingen houden... alsof ze dat al jaren doen, wat niet zo is. En GroenLinks was nog even op het verkeerde station uh, blijven hangen. Het gaat allemaal heel snel tegenwoordig. En als je dus een procedure hebt die weken uh, voor je uittekent... en dan komt opeens een tofik Dibi die uit het uh, Twitter-tijdperk stamt... Ja. dan ga je de mist in. Maar, maar uh, wat het meest logisch was, uh, denk ik, is om gewoon te zeggen... nou ja, alle kandidaten zijn welkom en we maken er een democratisch feest van. En uh, er kan er maar één de leider zijn, maar dat mogen de leden bepalen. Dat vond Tovik Dibi ook. Maar ja. de, de, er was dus een kandidatencommissie die uh, goed gekeken heeft. Dat is het interessante. Iedereen, het bestuur, de kandidatencommissie, de mastodonten... hoewel ze niet zo mogen heten bij GroenLinks... die uh, twitterden en mailde en belden. Die hebben natuurlijk allemaal het beste voor met die partij... Het gek is dat de optelsom natuurlijk vrij rampzalig is, want het wekt de indruk van: oh, daar heb je nog achterkamertjes. En daar heb je nog een selectiecommissie die zegt, meneer Diebu, u bent weliswaar zes jaar Kamerlid. Maar ja, toch een onzekerheid. We vinden u niet zwaar genoeg en, en uh, nou ja, je landen heeft betere dossierkennis. Maar, maar, maar deze... duidt het niet ook op enorme onzekerheid eigenlijk? Bij, van, van die? Bij de, nou, bij de leiding van, uh, van, van GroenLinks en ook bij, uh, bij SAP. Mark? Nou, Tovik Dibi daarnet in zijn interview uh, bij Nieuwsuur. liet vrij duidelijk blijken dat Jolande Sap. Uh, nu, zoals hij zei. dus uh, pakweg sinds gisteren. Uh, een open verkiezing steunt. maar daarvoor kennelijk liever niet. Nou, ik geloof dat ze al wel iets eerder. de indruk heeft gewekt dat ze dat verwelkomde. Hoewel dat natuurlijk even een tik is. Als één. je hebt niet zo'n grote fractie. en één van je fractieleden zegt. Ik ga het nu eens leuk doen dat is een motie van uh, dat je het dus niet zo leuk doet... en niet zo kwiek en niet zo helder. Nou ja, maar als je denkt dat je het beter kan... en uh, zo werkt de politiek ook. Ja, maar ze heeft dat heel sportief uh, opgevat. En ze had natuurlijk het voordeel dat ze net het uh, lenteakkoord... had afgesloten met die vier andere partijen... waar heel duidelijk groene en linkse punten mm -hmm. in zaten... ten opzichte van het Catshuisakkoord. Dus ze kon ook laten zien, en dat was ook haar punt... en ze was heel denk ik heel bekwaam in het niet iets negatiefs over Tovik Dibi zeggen... maar zeggen, uh, ik sta voor deze partij en ik haal dingen binnen. Maar deze crisis, als je het al een crisis mag noemen... volgens partijbestuurders heel nadrukkelijk niet... heeft al met al zes uur geduurd... Dus, dus vanmiddag die afzegging van dat programma Halve Maan van de NTR. Hij zou daar te gast zijn. Op het laatste moment belt hij af, want hij moet zich uh, melden op het partijkantoor. En dan uh, ja, begint het te rommelen. En dan twittert Dibi zelf eerst iets heel plechtigs over democratie. Dat dat, uh, dat, dat zo'n verworvenheid is. En vervolgens dat hij bezig is te vechten als een leeuw. En de crisis, nou ja als die al voorbij is... dan, dan is dat vanavond met de duidelijkheid in het programma Nieuwsuur. Ja. Zo, zo snel gaat het. Ja, iedere minuut op Twitter duurt een uur... En het is natuurlijk wel zo dat al een aantal dagen... ik bedoel, ik zal nooit die prachtige beelden vergeten... van Bas de Fortman... die even uit zijn cricketwedstrijd zich afzonderde... om te zeggen dat uh, Jolande Sap toch echt het beter kon doen. Um, ja, ik, ik vind het mooier ervan... en daarom vind ik het ook wel weer heel aardig wat er gebeurde... dat amateurisme in de politiek is een groot goed. Het is van ons allemaal politiek. Het is niet alleen voor professionals... Dus die het is ervoor... juist goed als ze het, als het niet al te goed doen? Want dat, dat bewijst dat het gewone burgers zijn... en dat het niet een aparte, professionele kaste van politici is. Dat is het voordeel daarvan. Het nadeel is... dat in een, in een uh, belevenisdemocratie uh, iedereen gewend is dat processen glad verlopen en dat het PR-parcours helemaal uitgedacht is. En dit is wat dat betreft natuurlijk de eerste, de beste klungelboel. En het, het riekt naar een gebrek aan democratie. En er zitten natuurlijk... Autocratische trekjes. Er zitten trekken in die bij alle partijen bestonden... maar hier kennelijk nog net iets langer doorfunctioneerden. Van wij van het bestuur weten het beter of wij van de commissie... En Tovik Dibi is door Femke Halsema binnengehaald als een. Als een uh, ik zal het woord nog even gebruiken: allochtoon wonderkind. Zijn, uh, ik geloof dat het woord love baby gevallen is. En. Um ja, kennelijk was dat bij die kandidatencommissie, dachten ze, dat is echt een brug te ver. En Halsema, die mengde zich ook ook weer via dat uh, deide Twitter uh, in het debat, door te zeggen dat ze zich niet wilde schamen voor haar uh, partij. Het dus, grappige is dat Tovik Dibi zei dat het wel um, aan zijn hart ging dat de regie zo slecht was. En het woord regie duidt natuurlijk erop dat er uiteindelijk iemand is die van iedereen zegt wat hij zeggen mag. En het gekke is dat we hebben het over democratie en die leiderschapsverkiezingen zijn een... Democratische verworvenheid bij de Partij van de Arbeid en bij het CDA, eh, bij de VVD eerder. Maar in werkelijkheid moeten ze heel goed geregisseerd worden, anders gaat de hele partij in kwestie. Dus de, juist tenom. moet er iemand achter de schermen. Dus het blijft theater. Ja, ja wat, wat ik heel vreemd vind is dat zo'n kandidatencommissie, hè, waar we eigenlijk nu voor het eerst uh, van horen, dat we helemaal niet weten wat de status van die commissie is, dat we helemaal niet weten op, op basis van wat voor reglementen zij opereren. Wat ik wel begrepen heb, is dat zij er zijn om querulanten tegen te houden. Maar het is natuurlijk heel vreemd als je iemand die vijf jaar lang... of hoe lang is die kamerlid geweest, een toch heel behoorlijk kamerlid uh, is... dat je die dan even wegzet als een querulant. Dat ja, kan had natuurlijk je niet op de lijst mogen komen. Nee, dan maak instantie. je natuurlijk je hele kamerfractie daarmee. Die disqualificeer je eigenlijk daarmee. Dus ik, ik vind het een, een niet alleen amateuristisch... maar het is ook een soort rommelzooitje, eerlijk gezegd. Wat voor gevolgen gaat dit hebben? Want oké, okay, er komt nu een referendum. Dan mogen de leden van GroenLinks stemmen voor, voor Dibi of Sap. Of misschien dient er nog wel iemand zich nee, aan. Het, het blijft bij twee. Uh... Het blijft bij twee. Nou ja, oké. Okay, dan, mo dan mogen ze kiezen. Zal dit nog, nog gevolgen hebben als, als straks de echte verkiezingen beginnen? Gaat dit aan, aan, aan GroenLinks kleven? Ik denk dat het, uh, de, de, de oude wet, dat partijen waar intern gedonder is, uh, opgaat. Namelijk dat je daar zetels mee verliest. De VVD is nu ook zo... Intens stil, omdat het goed ging en in de peilingen nog steeds goed gaat. Hoewel nu in de laatste peilingen ze terugvallen naar het, uh, het huidige niveau. Dus dan maar, denkt iedereen vooral geen glazer, vooral geen muiterij nu. De VVD heeft van het uh, verdonken Rutte tijdperk geleerd. Alles beter dan ruzie. Het beeld van verdeeldheid. En ja, ik weet niet of ze dat voor 12 september kunnen, kunnen wegpoetsen. Toch schade dus al met al. Laten we het toch even over het CDA hebben. Want, want nou ja, daar was de regie fantastisch. Het was een feest van de democratie. Wat, wat vond jij, Elsbeth? Uh, nou ja, mijn voorspelling is eigenlijk uitgekomen... dat het een gelopen race was voor Buma. Ik had nog wel gehoopt uh, op uh, een tweede ronde. Het zou natuurlijk prachtig geweest zijn als... Uh, het was dus echt de democratie geweest... Als, uh, Mona en uh, Siep, zoals die uh, geloof ik uh, onder intimiteit. heet. Ja, hij heet dus, dat is, dat is ook aardig, hij heet uh, van Haarsma Buma, Siebrand. Maar op zijn website heet hij inmiddels gewoon Siebrand Buma, want dat wekt wel lekker. En, en nou hoorde ik dat hij voor vrienden ook al Siep heet. Ja, nou, Siep en Mona. Wordt steeds minder. Dat, ja, Siep en Mona zijn natuurlijk fantastisch geweest als ze tegenover elkaar gestaan uh, hadden in de tweede ronde. Maar ik denk dat de kiezers, of, de, of het kader van het CDA... wat, wat, wat natuurlijk ge, uh, gekozen heeft, dat die uh, voor veilig hebben, hebben gekozen. En dat ze ook voor de macht gekozen hebben, zoals ze gewend zijn uh, bij het CDA. En dat ze het oude adagium van Adenauer, Keine-experimenten... dat ze dat uh, gewoon goed gewoon hebben nagevolgd. Maar dat, is, ja, dat is wat Mark uh, net zei. Uh, over uh, GroenLinks en ook de VVD. Uh, daar moet natuurlijk geen glazer in de tent zijn... want verdeeldheid, dat, uh, ja, dat, uh, dat straft zichzelf af. Ja, en Mona Keijzer die, uh, ja, was niet echt een favoriet om het te worden... maar heeft het toch nog heel goed gedaan. Meer dan een kwart van de, van de stemmen. Ja, ze had uh, 26 procent van de stemmen, als ik het goed begrepen heb. En nou ja, wat we allemaal hebben kunnen zien... is dat, dat, dat het natuurlijk een politiek talent is... waar ze blij mee kunnen zijn uh, bij het CDA... En ze heeft natuurlijk ook gemikt op haar buitenstaanderschap. Dus niet tot het Haagse klikje behorend. Uh, maar ik denk dat ze voornamelijk deze campagne is ingegaan... om zichzelf uh, in de kijker te spelen... en dan uh, een goede plaats op de kandidatenlijst te krijgen. En ik denk dat ze daar ook wel van verzekerd is. Ik denk dat ze toch wel op een tweede of derde of vierde plaats terecht zou komen. En wat kunnen we verwachten van het uh, CDA onder Buma? Um, ik denk dat we van het CDA onder de Buma kunnen verwachten... dat ze niet een nieuw experiment um, met de PVV zullen aangaan. Hij heeft zich heel duidelijk uitgesproken tegen samenwerking met de PVV. Hij heeft ook afstand van genomen. Dus dat zal niet gebeuren. En ik denk dat ze verder... Uh, nou ja, uh, de vruchten gaan proberen te plukken van dat zogenaamde lenteakkoord. En dat ze gaan uitdragen dat... Uh, dat, ze dat ze een degelijke bestuurderspartij zijn. Dat ze een degelijke bestuurderspartij zijn. En, en, ja, goed, en, en, en er is natuurlijk in tijden van crisis natuurlijk ook wel behoefte... bij veel kiezers aan rust en aan het midden. En ik denk dat ze dat enorm gaan, uh, gaan uitdragen. Dat zij dus van het betrouwbare midden zijn... Maar het valt wel op dat tegenwoordig uh, de houdbaarheidsdatum van politieke leiders in het algemeen wel heel kort is. Iemand is de nieuwe leider en dan, uh, nou, dan wordt, wordt hij uh, binnengehaald als een, als een soort uh, bevrijder of als, als een nieuw talent. En binnen een jaar kunnen ze al totaal afgebrand zijn. Ja, dat heb je met uh, Agnes Kant gezien, die, die, die toch echt als opvolger van Jan Marijn is bij de SP werd. werd uh... Met enthousiasme werd begroet. En Job Cohen, ja, het is niet echt een jong talent. Maar... Jo Job Cohen werd Duurde in zekere zin echt als de, de, de verlosser van de Partij van de Arbeid na moeilijke jaren binnengehaald. En dat is niet gelukt. Je moet snel slagen. Ik bedoel, Emiel Roemer uh, regeert uh, zonder probleem bij de SP nog een tijdje door. Uh, het interessante is natuurlijk wat Diederik Samsom gaat doen... die bij de Partij van de Arbeid een hele moeilijke start had... want dat lenteakkoord kwam veel te vroeg voor hem. Hij moest nog bewijzen dat hij een linkser profiel... aan het neerzetten was voor de Partij van de Arbeid... want met Job Cohen waren ze iets te inschikkelijk geweest... tegen die, de gedoogcoalitie. coalitie. En... Hij zat toen in het onmogelijke spagaat. van de ene kant. wilde hij links, links zijn, maar moest ook een goed de bestuurder kant, zijn. en. Uh, meteen weer een, uh, op een akkoordje gooien. met die lui die. Uh, even daarvoor nog met uh, Wilders het waren eens geworden. Dat, dat, dat heeft hij opgelost. door maar naar links te buigen. Het kan best zijn. als je de, de peiling vandaag. Uh, weer plus twee voor de Partij van de Arbeid. kan best zijn dat hem dat op 12 september. Uh, goed bekomt. En het kan ook heel goed zijn, zeker na alle kritiek die hij heeft gekregen op zijn beleid... dat hij daarna wel degelijk zaken gaat doen. Dus ik denk dat het lenteakkoord inderdaad geldig is tot er een nieuw akkoord is. Elspeth Etty en Mark Scherfan, hartelijk dank allebei. She's too blind, possibly.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 Oh, Shimait, might, Shimait. Might. Het was gisteren nog een vraag in de geschiedenisquiz. Hoeveel doden zijn er gevallen aan Indonesische zijde tijdens de politionele acties? 150.000 was het antwoord en bijna niemand had het goed. Onlangs liet advocaat Elisabeth Zegveld, we kennen haar nog van de kwestie Rawaga D, weten dat ze schadevergoeding gaat vragen namens nabestaanden van moordpartijen door de Nederlanders op Sulawesi, het vroegere Celebes. Correspondent Michel Maas is net terug daar vandaan. Goedenavond. Goedenavond. Waar ben je allemaal geweest? Nou, ik ben uh, in een van de drie dorpjes geweest uh, die nu uh, ter sprake zijn. Dat, uh, de dorp is, uh, het dorpje Bulukumba, of eigenlijk een stadje is dat. En dat is een plaats waar in 1947 uh, 214 mannen in twee dagen tijd zijn uh, ja, geëxecuteerd, doodgeschoten. Is er nog iemand die daar nu van weet, als je daar nu komt? Ja, er is nog een aantal uh, stokoude weduwen. Uh, die, uh, die hebben ook hun handtekening gezet onder de aanklacht tegen de Nederlandse staat. En uh, er, is no er zijn nog wat uh, uh, kinderen van slachtoffers die zelf hebben moeten toekijken... hoe hun uh, vaders en uh, soms ook broers, hoe die werden doodgeschoten. En een enkele overlevende heb ik ook nog gesproken. Dus er zijn nog mensen die zich het uh, herinneren. De een wat beter dan de andere, maar uh, er zijn nog levende ooggetuigen. Het was 1946. Uh, er woedde een hevige opstand tegen de Nederlanders. Uh, uh, door de inlanders, zoals dat toen heette. En uh, dat werd op bloedige wijze de kop ingedrukt. En de naam die daarbij steeds terugkomt is die van, van Westerling. Wie was dat? Ja, Westerling, uh, toen het begon was hij nog eerste luitenant, later werd hij kapitein. En hij werd door de autoriteiten in Batavia, Jakarta, werd hij aangewezen om die rommel daar te gaan opruimen. Hij kreeg daarbij als eerste en enige een, echt een blanco volmacht, een uh, license to kill. Hij mocht aanwijzen wie er schuldig waren in een, uh, in een dorp, op een plek. En hij mocht ook persoonlijk de schuldigen executeren of uh, laten executeren. Dus hij kon doen en laten wat hij wilde. En uh, ja, dat was volgens de autoriteiten de enige manier om aan die onrust nog een einde te maken. En hoe, is, hoe zijn deze slachtingen uh, in, in die dorpen waar jij bent geweest, hoe zijn die gegaan? Nou, in de meeste gevallen, het, ze hebben het zelfs een methode-westerling genoemd. Nou, de methode hield in dat uh, alle mannen, of zoveel mogelijk mannen... werden gevangen, opgepakt. En iedereen uh, werd heel kort, als het, uh, als het al gebeurde, ondervraagd. Uh, gevraagd, geef namen van mensen die in het Indonesische verzet zitten. Uh, noem namen. Elke naam die werd genoemd uh, leidde tot een uh, nieuwe arrestatie... En iedereen die was, die was genoemd werd uiteindelijk gewoon geëxecuteerd. En liefst voor het oog van de bevolking daar. De mensen werden opgetrommeld om te komen kijken. Om uh, vooral ook duidelijk te zien wat er met je gebeurt als je je verzet tegen het Nederlands gezag. En dit alles in de hoop uh, schrik aan te jagen zodat mensen het wel uit hun hoofd zouden laten. Ja, dat was het hele plan: schrik aanjagen en ook uh, natuurlijk zoveel mogelijk tegenstanders uitschakelen. En uh, ja, daarbij werd natuurlijk uh, helemaal geen rekening gehouden met mensenrechten. Uh, de, de mensen die gearresteerd waren, die hadden geen enkele kans. Die, uh, de verhoren waar ik het net over had, die gebeurden meestal niet eens. Er werd meteen geschoten. En uh, ja, uiteindelijk waren de Nederlandse autoriteiten, hadden eigenlijk zelf al in de gaten, uh, heel snel dat dit helemaal uit de hand liep. Want het was niet alleen westerling die uiteindelijk die uh, acties uitvoerde... maar een, een hele groep andere officieren. En allemaal gebruikten ze dezelfde methode... met of zonder goedvinden van de Nederlandse autoriteiten. Nou, allemaal gingen ze mensen executeren. En er zijn gevallen, zoals een van de gevallen waar het nu over gaat... dat is het dorpje Galung. Galung heette dat toen... Daar, uh, daar zijn ze helemaal door het dolle heen gegaan. Daar zijn ze in het wilde weg op mannen gaan schieten... zonder überhaupt nog de vraag te stellen of iemand schuldig was of niet. En uh, ja, nadat, uh, na een paar van die gebeurtenissen hebben de autoriteiten gezegd... nou is het wel uh, genoeg, laten we dit maar niet meer doen. Hoe denken mensen daar nu, als, als je ze nu spreekt, over, over die schadevergoeding? Wat, wat zeggen de bewoners daarover? Over nou, de die de meeste, aanklacht die is ingediend? Ja, de meesten die ik heb gesproken, die, die uh, denken daar eigenlijk niet zo heel veel over na. Ja, uh, nu zijn ze er even mee bezig, omdat het actueel is. Ze hebben hun handtekening gezet, of sommigen een, een duimafdruk. En uh, ja, ze zijn natuurlijk wel benieuwd hoe dat afloopt. Ze hebben het er ook wel een beetje over. Ze vinden het aardig als Nederland excuses zou maken. Maar over dat geld, uh, daar, daar heb ik eigenlijk nauwelijks iemand gehoord. Omdat die we, die zijn 80, 90, 95 jaar oud... En uh, als je ze al vraagt naar dat geld, dan zei ze. Ach ja, nou, als we wat krijgen, dan is dat leuk voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar uh, wij liggen er niet wakker van. Dat klinkt tamelijk laconiek. Nou, is er al een, een schadevergoeding uh, uitgekeerd aan het uh, dorp Rawagadee. Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Hoe, hoe, is dat, uh, hoe heeft dat uitgepakt? Ja, nou, dat klonk heel mooi. Dat was op 9 december. Uh, heeft de Nederlandse ambassadeur daar. Officieel namens de regering excuses gemaakt. En meteen kregen ook die negen weduwe die nog in leven waren, die kregen uh, ieder 20.000 euro. En dat, uh, dat werd op hun op een bankrekening gestort voor hun. Maar dat geld dat was nog niet binnen. of uh, nou ja, dat hele dorp kwam, kwam in opstand. Want. Uh, daar waren uh, meer dan 180 uh, mensen omgekomen in 1947. En die uh, nabestaanden van al die andere slachtoffers... die begonnen ook een deel op te eisen. Die gingen zelfs demonstreren. En die gingen die weduwe ontzettend onder druk zetten. Ook het hoofd van het dorp deed mee, de politie deed mee. En die oudjes die werden uiteindelijk gedwongen... om de helft van het geld dat ze hadden gekregen... om dat af te staan aan de gemeenschap. Want uh, die had daar ook recht op, vonden ze. Kortom, dat heeft het niet veel rustiger gemaakt. Komt er eigenlijk ooit een moment waarop het verleden gewoon afgesloten kan worden? Dat het kan rusten? Ja, dat vraag je je wel af. Het gaat maar door. En het is uh, natuurlijk uh, uiteindelijk die, die weduwe... die zijn op een gegeven moment allemaal overleden. De, die, die hebben niet het eeuwige leven. Maar daarna heb je natuurlijk hun kinderen nog. En die zaak op Sulawesi, waar ik dan was... die, die leeft daar nog steeds heel erg. Daar wordt elk jaar op 11 december worden er op het hele eiland worden de 40.000 doden van Sulawesi herdacht. Uh, volgens Nederland zijn het er iets minder, 3.000. Maar uh, op Sulawesi is het een soort, uh, bijna zou ik zeggen... nationale herdenkingsdag, nationale feestdag. Zoiets als uh, 4 en 5 mei in Nederland. En uh, ja, dat, dat is iets dat blijft natuurlijk wel bestaan. Ook al zijn die weten we dan niet meer. Dus dat, uh, dat verleden, dat, uh, dat zal nog wel een tijdje voortleven. Correspondent Michel Maas, hartelijk dank. And everyone werd uitgevoerd door Everything But the Girl. Ja, de speculatie van: het moment gaan de Grieken nou wel of niet de euro uit? Ik zou er zelf geen geld op durven inzetten. Maar stel, ze stappen eruit of misschien worden ze eruit gezet. Wat dan? Terug naar de drachme. Maar ja, die moet dan eerst gedrukt worden. Of misschien nog wel kleinschaliger met lokaal geld. En nou begint morgen de stichting Stro. De actie koop lokaal. Eigenlijk zou het ook kunnen heten betaal lokaal. Ja, Vink van Stro, goedenavond. Een goede avond. Wat gaan jullie doen? Wat is het voor actie? Nou, het is een actie om het gebruik van uh, lokaal geld te stimuleren. Lokaal geld is een vorm van geld waarbij deelnemers alleen binnen de eigen regio geld kunnen uitgeven. Geld blijft zo hierdoor langer uh, circuleren in de regio. En zorgt zo voor meer lokale handel en banen. Maar dan um, uh, uh, gewoon wel het gangbare uh, Europese geld of... Een aparte munt voor. Uh, is een eigen vorm bentue. die een lokale organisatie uitgeeft en die alleen tussen deelnemende uh, klanten en bedrijven uh, gebruikt wordt als betaalmiddel om producten en diensten van elkaar te kopen en verkopen. En dat is uh, om de lokale economie een, uh, een boost te geven? Ja, om te zorgen dat er meer uh, transacties plaatsvinden, meer handel en ook zo meer lokale banen. En hoe gaan jullie dat dan doen morgen? Hoe, hoe gaan jullie dat dan stimuleren? Ja, wat wij willen doen is. We hebben een aantal uh, van dit soort nou, succesvolle lokaal geldprojecten. Maar we willen het gebruik van lokaal geld promoten. Daarom starten we morgen de Europese kooplokaal campagne. Wat we hiervoor gedaan hebben is. Uh, dus we overal, overal in Europa lokaal gaan? Ja, overal waar nodig, waar het economisch slecht gaat, een lokaal geldsysteem uh, introduceren om zo de plaatselijke economie te stimuleren. Oké, okay, en dat doen jullie met stickers? Waar, waar plaats je die stickers dan? Ja, we hebben stickers in negen verschillende talen... en die kan je dan uh, op euromuntjes uh, plakken. Die stickers uh, verwijzen dan naar een website, socialtrade.nl. En dan op die website uh, nou, kan je de campagne steunen... door stickers te bestellen en zo weer te verspreiden. En dan, maar je dan kan kan je verspreiden ook, in uh, de eigen regio, zorgen dat ze niet uh, te ver gaan? Dat ze niet te ver geografisch zich uh, verplaatsen. Veel succes uh, morgen met die actie, uh, Jaap Vink. Hier in de studio okay. Edgar Kampers. Hij werkt bij COIN. En COIN, nou ja, hier komt het. COIN introduces, implements, manages professional community currencies throughout Europe. Zeker, dat doen we. Wat, wat, wat houdt dat precies in? Dat betekent dat, uh, waar Jaap net over uh, sprak, uh, dat als er een gemeente is... of een uh, groep ondernemers of een, uh, een stichting met een goed doel... die graag zijn eigen geld wil introduceren om daarmee doelen te bereiken... dan kunnen ze ons bellen en we helpen ze door het hele traject. Dus uh, we beginnen te kijken wat dan die doelen zijn, wie de doelgroep is... en vervolgens bouwen we daar de software omheen en zorgen dat het allemaal mag. Want wij Want, uh, kennen als, als geld uh, de euro natuurlijk, maar ook uh, buitenlandse uh, valuta. Maar er zijn veel meer dingen die je eigenlijk als geld zou kunnen zien... Ja, nou, op het moment uh, dat je een iPad wil kopen is een uh, euro ook een heel handig ding. Maar op het moment dat je je lokale economie wil stimuleren niet. En op het moment dat je in Griekenland woont... en je kunt eigenlijk niet meer concurreren met de rest van de wereld... is het zelfs onhandig. Dus uh, zodra er een groep is met een eigen doel... Uh, die een, dat doel kan bereiken door het gebruik van die uh, community currency... dat is het woord wat wij het liefst uh, gebruiken dan kunnen we ze daarin helpen en zorgen dat ze die betalingen kunnen doen... met, met papier, een internetbank, een appje, sms-betalingen, alles. Want heel veel dingen zijn geld. Een bonuskaart, is dat dan geld? Ja, loyaltycards zoals een bonuskaart of Air Mouse, zit een beetje aan de twijfelkant. Maar als ik mijn punten zou kunnen gebruiken om iets bij jou te kopen... dan is het natuurlijk wel geld geworden. Het is natuurlijk wel een waarde, iets wat ik sparen kan. Dat is een ander kenmerk van geld. Dus laten we zeggen, loyalty is eigenlijk een, een half geldsysteem. Daar begint het al een beetje, ja. daar begint al een soort van geld te worden. Maar we kunnen wel een beetje, je kunt groepen onderscheiden, dus als loyalty zo'n groep is... dan heb je ook URL-systemen, dat zijn systemen die vaak heel sociaal zijn... waarbij jouw uur en mijn uur gelijk is. Jij bent wellicht advocaat en ik ben iemand die de tuin opspit. Maar in zo'n URL-systeem is iedereen hetzelfde. Daarvan zijn er uh, duizenden in de hele wereld... Uh, Nederland loopt een klein beetje achter, maar bijvoorbeeld in Japan heb je een landelijk dekkend systeem met meer dan 400 communities die dat doen. Dus een soort ruilhandel via het internet. Je bouwt waarde op, uh, diensten worden beland en dan kan je weer iets anders voor terug doen. Nou, dat klopt. Nou, is een URL-systeem, wat uh, in Nederland onder kerpunt nu in de komende maanden van start gaat, uh, is een URL-systeem, zie je dat mensen vooral uh, burenhulp, uh, vriendendiensten en uh, mantelzorg leveren. Maar dan dus, ben je eigenlijk uh, bezig om, om het oude systeem geld gewoon weer opnieuw te uit te vinden. Ja, maar geld is ook reuze handig. En maar euro's zijn natuurlijk handig. Wat is dan het, het voordeel, handig, dan uh, het voordeel voor hiervan? Kun je even, sorry? Wat is het voordeel dan van, van alternatief geld? Nou, op niet het moment dat geld? jij euro's gebruikt... Uh, uh, bijvoorbeeld omdat jij naar de supermarkt gaat... zijn die euro's direct weg. Die zijn dus niet meer in je eigen regio... of in je eigen community, maar zijn elders. En op het moment dat je tot de winnaars hoort... Uh, in deze wereldeconomie... is dat niet zo'n groot probleem. Maar op het moment dat je in Griekenland woont... wat je voorbeeld was, of je woont op schouwen duiveland uh, daar... Uh, trekken uh, Iedereen die wat kan trekt weg. Hè? Uh, de mensen die er blijven wonen vergrijzen enorm. Dat is een groot probleem. Dus voor dat soort regio's wil je graag een eigen munt hebben... zodat je grip krijgt op de ontwikkeling van je eigen economie. Geld werkt wel op een hele grote schaal... maar ons huidige geld werkt niet uh, op een kleine schaal. Het probleem is dat de euro is zo internationaal geworden en zo uitwisselbaar dat het alleen nog maar werkt... voor die regio's of die mensen die in staat zijn... om daar meer geld mee te gaan verdienen. Dus met die bedrijven die daar succesvol mee om kunnen gaan. Maar die boer op Schouwen-duiveland of die uh, fabriek die uh, uh, nog op Kalimaten staat in Griekenland... die kan die concurrentieslag uh, moeilijk aan. En die, moet, nou, die kan een beetje prijs concurreren... maar die kan vaak niet op iets anders concurreren. Dat is dus heel lastig. En economen zeggen dan altijd heel hard... Hè, van, uh, je moet gaan concurreren en je vindt altijd wel wat je in het beste kan. Uh, maar dat is voor heel veel regio's of heel veel groepen niet, uh, niet het geval. Arjo Klamer hebben we aan de telefoon. Hij is ook leraar economie. Hij was altijd al een tegenstander van de euro. Meneer Klamer, stel het gaat mis in, in, in Griekenland. Hè? Want nu zijn mensen al, al best massaal aan het pinnen. Maar hoe moet dat dan, die eerste periode? Dat ze, dat ze niet meer in de euro, nog niet in de drachmen. Daar komt toch een soort schemerzone. Ja, die krijg je ook. Die hebben we wel vaker uh, meegemaakt natuurlijk. Als, uh, uh, als geld ophoudt te bestaan en ander geld moet geïnteresseerd worden. We hebben nog ooit een tientje van liefding gehad. Dus dat komt wel voor. En dat zal Griekenland ook moeten ervaren, want je moet wel even een tijd hebben om alles om te schakelen. En dat geeft natuurlijk wel veel gedoe. Zijn er voorbeelden, historisch, van landen waar de munt failliet ging of waar het systeem instortte? Voortdurend eigenlijk. Eigenlijk alle Sovjet-Unie-landen, zodra zij wegstapten van de Sovjet-Unie, het eerste wat zij deden is een nieuwe muntenheid te introduceren. En we hebben natuurlijk ook uh, nou, met Argentinië laatst nog in 2002 dat meegemaakt. Toen was het eigenlijk gewoon wel de pesos gekoppeld aan de, aan de dollar, maar dat liet ze dus los. Nou, mensen werden wakker en waren twee derde van hun, uh, hun vermogen kwijt. Maar je ziet ook daar, en daar speelt waar we de discussie net over hadden, ook in Argentinië heel duidelijk: dat dan. wat mensen doen is introduceren dit soort lokale munten, gaan ruilen uh, en gaan alternatieven gebeuren. En. Ik denk ook als, uh, ja, voor de toekomst dat we eigenlijk veel meer behoefte hebben aan meerdere munten in plaats van meer, mindere munten. Dat is echt een oude gedachte. Maar meerdere munten maakt een divers systeem en maakt dat systeem ook bestendiger voor schokken. Maar hoe, hoe werkt dat precies? Want, want bijvoorbeeld ruilhandel, dan, dan, dan zeg ik, ik ik maak een interview of u zegt ik geef economisch advies en dan in ruil voor, voor brood. Ja, nou ja, kijk, dat, dat, is, dat is mogelijk. Hè. Dat is heel lastig, want dan... Uh, hè, dan heb je, hè, hoe ga je dat dan berekenen? Geld is uiteindelijk een rekeneenheid, hè, dus daar kan, je, daar kan je in rekenen. Je kan er ook mee betalen. Maar wat nu de bedoeling is, van, van wat nu net ook Stro en, en UQCoin uh, ook aangeven, dat je door het introduceren van lokale munten, ik praat graag over gooi's matrasjes, hè, dan heb je, uh, dat gaat in het gooi, het gooi, Amsterdammetjes in Amsterdam, maar het voordeel van dat soort geld, dat je dat kan creëren zonder dat je ook schuld kan creëren, wat met normaal geld het geval is. En je kan het zorgen dat het lokaal circuleert, dus ook lokaal als een soort bindmiddel functioneert en die lokale economie stimuleert. Dat maakt het meer de economie als geheel meer uh, robuust, hè? minder beter bestand tegen schokken. En met nieuwe digitale technologieën is het allemaal veel makkelijker te realiseren dan vroeger. Je hoeft niet al die verschillende muntjes meer in je portemonnee te dragen. Je kan het gewoon digitaal doen. Dus het heeft allerlei voordelen. Maar um, Edgar Kampers van, van Coin, krijg je dan uiteindelijk... Want, want wat is nou... Ik begrijp het toch niet helemaal. Je hebt dan een lokaal muntje, het Amsterdammertje of, of het uh, Gooise matrasje... Krijg je dan niet op termijn gewoon hetzelfde weer... dat mensen gaan lenen, rente gaan heffen... dat, dat, dat je dan een Gooise bank krijgt of een Amsterdamse bank? Kortom, is, begint het glazen niet gewoon opnieuw? Dat is natuurlijk een goede vraag. Maar de manier waarop je geld ontwerpt... bepaalt ook waarop dat geld uh, functioneert. Euro's uh, zijn gebaseerd op schuld... die door banken zijn gecreëerd met rente. En dat levert ook een bepaald soort dynamiek op. Uh, in zo'n urenrelsysteem uh, is iedereen gelijkwaardig. Uren worden gecreëerd door maatschappelijke organisaties. Uh, daar zit geen rente op. En vervolgens worden ze alleen maar gebruikt in het sociale domein. Dus het wordt gebruikt om jouw oude buurvrouw te helpen... zodat die ergens kan gaan eten. Of je buurman te helpen die dan naar de dokter kan. Dus dat zijn een totaal ander soort uh, dynamiek zitten achter. En je kunt, Want, wat, uh, waarom zit daar een totaal andere dynamiek in? Waarom werkt het zoveel anders? Waarin nou, zit in, het is het in van, essentie het verschil? Ja, In zo'n URL-systeem is het verschil dat het gebaseerd is op gelijkwaardigheid tussen mensen. Dat je er uh, niet in kunt sparen. In ieder geval niet op de manier zoals je gewend bent. Waarbij je rente krijgt en het langzaamaan groeit. Dat kan ook niet. Je kunt er niet mee speculeren. Ook heel belangrijk. Um, uh, en uh, die, Dat wederkerige element uh, dat is waarschijnlijk het meest essentieel. Ik doe net zoveel voor de gemeenschap als ik eruit. Terughaal. Maar dat gelijkwaardigheid geld en gelijkwaardigheid, dat, dat lijkt bij uitstek aan elkaar tegengesteld, toch? Nou, niet bij zo'n URL-systeem. Maar dan heeft iedereen hetzelfde uh, bedrag of, of iedereen is hetzelfde waard? Ja, wel eens een URL-systeem. Maar ik, uh, om die diversiteit aan te geven, dat is wel essentieel. Je hebt dus die groep loyalty-systemen die daarmee proberen gedrag te veranderen. Of je hebt zo'n URL-systeem, die zijn vaak heel sociaal. Of je hebt iets wat dan transition currencies heet, of wat in Duitsland regio geldt, waarbij je probeert een lokale economie te stimuleren. En die wordt vaak gedragen door lokale ondernemers, vaak ook gemeentes die erbij betrokken zijn... en allerlei organisaties, waarbij consumenten veel meer ervoor kiezen, heel bewust voor kiezen... om lokaal producten en diensten te kopen en die lokale ondernemer te stimuleren. En die lokale ondernemer wordt vervolgens begeleid of ondersteund om zijn lokaal geld weer uit te zetten, uh, weer te besteden bij zijn eigen suppliers. Maar en dat is dat natuurlijk gevaarlijk, iemand... hè, gelijkwaardigheid. Want als je een proefwerk geeft en iedereen krijgt uiteindelijk... van tevoren vastgelegd een zeven, dan gaat niemand nog leren. Dat, ja, dat maar is, uh... je denkt nu vanuit concurrentie. En dat ja. is bij sommige dingen best belangrijk. Ook zo'n regio-geldsysteem kent een bepaalde mate van concurrentie. Uh, en zo'n URL-systeem niet. Het enige wat ik ermee wil aangeven is dat de manier waarop je dat geld ontwerpt... bepaalt de doelen die je dient, de doelgroep die je bereikt... en de manier waarop je uiteindelijk een nieuwe maatschappij kunt bouwen. We gaan uh, afwachten hoe het, uh, hoe het gaat lopen met de euro. En, uh, en hoeveel geldvormen we over uh, nou zeg een jaar of vijf uh, in Europa hebben. Arjo Klamer is hoogleraar economie. Hartelijk dank. En Edgar Kampers werkt bij Coin. Zal ik het nog een keer helemaal voor? Nee, ik ga het niet doen. Maar jullie introduceren, implementeren en managen professionele community currencies in heel Europa. Hartelijk Klopt. dank. Het is vijf voor twaalf. Bij het WK voetbal 2010 werd de voorspellende octopus Paul wereldberoemd. En op het aanstaande EK in de Oekraïne en Polen... gaat een paranormaal varken dagelijks voorspellen... welk land de wedstrijd zal winnen. Daphne Westerhof hebben we aan de telefoon van het beloofde varkensland. Goedenavond. Goedenavond. En dat is een boerderij waar varkens een uh, ontspannen leven kunnen leiden. En een heel lang leven, ja. En een lang leven ook. Ja. En, en de varkens hebben die bijzondere gaven eigenlijk? Ja, zijn zijn... Uh... Je kunt wel zeggen dat ze tot de hooggevoelige wezens behoren. Ze zijn echt heel erg sensitief en pikken allerlei dingen op. Dus het verbaast me eigenlijk niks dat dit de mascotte is uitgeroepen voor het EK. Wat voor dingen pikken varkens dan op? Nou, ze hebben bijvoorbeeld door met welke intentie je ze benadert. Dus als je kan erbij gaan zitten en je denkt, nou, een leuk varkentje... en je vindt er eigenlijk niks aan, maar je wil met het varken op de foto... dan heeft de varken dat onmiddellijk door... En als je het wel goed meent, dan geven ze zich ook voor 100% aan je over. Dus dat hebben ze heel goed in de gaten. En voetbal, hebben varkens iets met voetbal? Ja, vraag uh, het maar. Nou, dat weet ik niet, want ik heb zelf helemaal niks met voetbal. Dus ik weet er ook geen klap vanaf. En uh, ik kijk er dus ook nooit naar. Dus zij kijken ook nooit met mij mee. Zoals dat vaak in uh, Oekraïne wel gaat doen. Hè. Ik heb begrepen dat het vaker met dat baasje mee gaat kijken. En van daaruit dan de voorstelling gaat doen voor de volgende dag. Maar dat kan ik hier niet checken, want ik kijk geen voetbal zelf. Maar wat ik wel heel erg leuk vind qua sport, dat is hardlopen. En dat kunnen ze ook heel erg goed. Want varkens kunnen best hard, hè? Dat zou je niet denken. Ja, maar... ja. Ik ga wel met ze hardlopen in de pol en nou, ze rennen me er gewoon <kuggen> iedere keer opnieuw uit. Dus, hey, uh... En nou heeft dat varken dat tijdens het EK voorspelling... Ge... Ik hoor trouwens een varken, klopt, dan hoorde hoor ik iets knoppen ja. daar. Ja, ja, ik ben voor de veer er even bij gaan zitten. Oh, je bent in de stal of is het varken ja, op de bank? Ja, nou ja, ik zit in een hele grote ruimte, er liggen allemaal varkens in... In groepjes met elkaar te slapen en te snurken en een beetje met elkaar te praten en zo. Dus de sfeer is helemaal goed. Gezellig. We zoeken nog een naam voor het EK-varken, want dat je ja, niet. Ja, ik dacht Simsalabim. Simsalabim? Ja, wat vindt u daarvan? Want ik weet namelijk helemaal niet wat voor varken het is. Ik weet niet of het een hangbuikzwijn is of, het, of, een, of een Yorkshire, zo'n groot roze opeetvarken. Of, nou ja, het zou een wildzwijn kunnen zijn. Het kan allerlei types zijn. Nou dus ja, Simsalabim. Dat leek mij wel een leuk en het is zeker nou ja, ook toverachtig. Heel mooi. Daphne Westerhof. Ja. heel veel dank van okay, het beloofde Varkensland. Ja. En dit was het oog voor vanavond. En wij zijn er morgenavond weer. Dank voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne nacht. En straks op deze zender kunt u luisteren naar Casa Luna. Dag. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Dit is Radio 1.